Twee uur. Ewald de Jong met het NOS-journaal. De PvdA zal na de verkiezingen niet meteen werk maken van het verlagen van de maximumsnelheid. Dat zei PvdA-leider Samsom in het Trosradioprogramma Kamer Kamerbreed. Sinds vandaag is de norm op de Nederlandse snelwegen 130 km per uur. In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat de maximumsnelheid naar 120 moet worden teruggebracht. Maar volgens Samsom zijn er grotere problemen die eerst opgelost moeten worden. CDA-leider Van Haarsma Buma zei ook dat hij de 130 ongemoeid wil laten. GroenLinks pleit gisteren nog voor opschorting van de 130-kilometer-norm. Als het aan de linkse partijen ligt... worden de komende jaren ruim 20.000 defensiemedewerkers ontslagen. Volgens de Haagse denktank HCSS blijkt dat uit een analyse... van de visie van de politieke partijen op defensie... De meeste partijen willen extra korten op defensie, maar over de omvang zijn ze volgens het HCSS onduidelijk. Bij de SP is het 1,5 miljard euro, bij de PvdA en GroenLinks 1 miljard. In de plannen van de linkse partijen is nauwelijks nog sprake van een inzetbare krijgsmacht, zegt het HCSS. Het slopen van het Philipsgebouw, VH, in Eindhoven is niet helemaal gelukt. Nadat het dynamiet in de fundering van het pand was ontploft... stortte de helft van het gebouw in. Het 70 meter hoge gebouw is de afgelopen weken van binnen gestript. Onderin het beton was ruim 100 kilo springstof aangebracht. Maar wat er bij de explosie precies is misgegaan is nog niet duidelijk. Het nieuwe logo van het Rijksmuseum heeft tot een stortvloed aan meldingen geleid... bij de stichting Signalering Onjuist Spatiegebruik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 AWB verkeersinformatie files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... bij Brugge 2 en bij Muiden 5 kilometer. Door werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bosch... bij Kerkdriel 8 kilometer. De A15 van Goorkum naar Europort is nog steeds afgesloten... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Vaanplein na een ongeluk. U kunt omrijden via de Van Brienoordbrug. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Prinsenviel en de Moordijkbrug, 14 kilometer. De rechterrijstrook is daar afgesloten. En door die file loopt het ook vast op de A59 van Os naar Zierikzee bij knooppunt Zonzeel, 2 kilometer. Buurtmoestuin, wijkpark, urban garden, dorpsbos, speelnatuur of geveltuin. In veel Nederlandse buurten wordt gewerkt aan groen.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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Carlo Bransen en Huub Stapel. Welkom, dames en heren, bij Tros Autoshow. Het wekelijkse autoprogramma. Volgens mij op dit moment ook het enige autoprogramma op de radio. Op Radio 1 in ieder geval. Ik ben Carlo Bransen, ik ben hoofdredacteur van... Karros, magazine in het dagelijks leven. En naast mij zit niemand anders dan, nou ik mag toch wel zeggen, meesteracteur, topacteur. Hubstapel. Ga door, ga door. Autoliefhebber, dat vooral. Mm -hmm. maar, he, uh, acteur en de vaste invalkracht Ja. voor uh, de jonge heer van Werven. De pechvogel. Die nog steeds gewoon even thuis is. En thuis is, dat is eigenlijk best wel heel positief. Want een paar dagen geleden lag hij nog in allerlei ziekenhuizen. Gaat het een beetje met hem? Het schijnt van wel, het schijnt van wel. Het schijnt voor wel. We gaan zo met hem bellen. Okay. Maar we hebben hem al hangen zelfs. Nou, in dat geval gaan we nu meteen naar Bas. We gaan met... ja. Bastiaan, ben je daar? Carlo, natuurlijk ben ik daar. Hoe is het met je? Nou ja, ik zit op mijn bedrand. Dat is op zich vrij uniek. Ja. Want als je je rug breekt, is dat niet heel voor de hand liggend. Dat je binnen negen dagen weer, uh, ja, weer heel erg kunt lopen. Zoals mijn dochter zegt, als een pastoor. Op weg naar een gewijde mist. Ja, maar dat heb jij eigenlijk... wel een beetje. Je hebt wel een beetje dat geestelijke over dus ja, ja, je. Dat klopt wel, dat gewijde. Ja, met name het geestrijk heb ik er nog Ja, Maar vier gebroken ribben, Bastiaan. Ja. Uh, een, ja, wandelend, een, gebroken... een wandelend sleutelbeen. Een gebroken, oh, ja. een gebroken wervel. Aanhechting sleutelbeen. Op het schoudergewricht is kapot. En uh, ik had een flink gat in mijn hoofd. En een, dus een plat, bloes, uh, een plat bloed op mijn uh, oprijppad. Man, hoe doe je dat? ja, gewoon onhandig uh, gevallen tijdens het klus in Duitsland op mijn rug. Van drie meter hoog uh, op mijn op mijn rug gevallen. Oh. En dat is, dat is een beetje de impact die je krijgt als je, heb ik me laten vertellen, door een vrachtwagen wordt aangereden. Die oh. gewoon met veertig voor de staat kachelt. Yeah. Dus ik, heb, ik ben erg blij dat het niet erger geworden is. God. Dat ik geen dwarslesies heb. En, yeah. uh, echt wel, en een opbent nu überhaupt. Yeah. Omdat ik nu met bed van, ik heb nog steeds vier wielen onder mijn mannen. Want ik zit in een Geheel aangepast bedje. Uh, uh, te kijken naar de kwalificatie voor de Formule 1 morgen in België. Uh, en op vier wielen. En ik heb meer stuurmotoren in mijn bed dan jullie in <lacht> je ja, auto. Ja, ja, klopt ja. Sabas, hoe, hoe lang gaat het nog duren voordat we jou weer terugzien bij één vandaag dan wel horen op de radio? Nou, daar zijn de dokters uiterst onduidelijk over. Als je kijkt naar de gemiddelde, dan is een, een wervelbreuk hersteld na week of twaalf. En uh, is een, zijn ribben na een week of zes geheeld, maar los van die vier gebroken heb ik er ook drie gekneust. Jezus. En dat doet, dat doet meer pijn dan het, dan het breken, zeggen de kenners. Ja. Ik weet dat nu. Ja. Dat klopt. Uh, maar het kan dus even duren. Het mm. feit dat het nu zo snel gaat en dat ik al voorzichtig kan staan en uh, kan zitten op de bedrand, dat geeft de burger moed. Ja. En uh, de mensen die mij kennen van plaatjes, die weten dat ik nou niet echt het meest lichtgewicht Nederlander ben die er bestaat. Uh -huh. Maar het feit is wel dat onder mijn, uh, mijn uh, zorgvuldig gekweekt laagje... daar zit een hoop, uh, hoop spierkracht. Ik, heb, ik, ik ben zwaar gebouwd en ik ja, ben hier ja, ja, spier. En je dat bent een sportman. Een <laughs> je bent gewoon ik een, ben sportman. een sportman. Ja, ik ja. Ja, weet wat ook. Ja, ja, ja, ja, weet ik. Uh, uh, Bas, afrondend heb jij nog een stichtelijk woord voor onze hoofdras... die ik nog niet eens heb ja. voorgesteld. Dat is, dat is minister Melanie Schultz van Hagen van ja. Infrastructuur en Milieu. Ja, uh, daar gaan we zo uitgebreid mee praten. Maar jouw kennende, heb jij, heb, jij, heb jij iets bedacht? Nou, ik heb 24 jaar geleden al uitgebreid stichtelijke woorden tegen haar gesproken... maar dat was toen in een hele andere setting. Toen zij begon met studeren en ik er al een beetje mee bezig was. Hebben jullie iets uh, gehad samen? Wat zeg je? Nee, dat nee, nee, is. gehad, nee, gehad nee, dat was totaal out of bounds met zo'n jong meisje. Maar ik ben heel blij dat ze goed geluisterd heeft de minister geworden is. En ik ben ook heel blij dat ze een aantal uh, populaire maatregelen genomen heeft... Populistisch wordt dat genoemd, net zo'n populaire maatregel. Okay. Als je besluit op het Nederlands wegdek 130 te mogen rijden, en we weten de bordjes zijn nu op, maar het mag bijna overal. Nou, dan kan je bij de nationale Opshow, of bij de, bij de bij het TOS Opshow, de handen op elkaar krijgen. En ik kan één ding vertellen, mevrouw Schultz: eh, 130, eh, of je nou met 130 onderuit gaat of met 140, volgens mij maakt dat voor een, voor een wervelbreuk niks uit. U. Pas die borden aan. We moeten nog drukken. Zet er nou meteen 140 op. Zijn we meteen klaar? Dit was Bas van Wervel. Goedemiddag. <laughs> Bas van Gebroken Wervel. Bas, uh, succes met je herstel. We spreken hier snel. Dankjewel, jongens. Ontzettend veel plezier. En doe mevrouw Schult de hartelijk groeten. Doen Gaan we? we. Ga ik doen met mevrouw bye Schultz. Bye. bye. Tot de uh, gauw hoi.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 Nee, hij was uh, een stuk ouder en hij gaf etikettenlessen aan uh, de eerstejaarsstudenten die kwamen. Dus, hij ging over de ja, etiketten? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ik denk dat we maar dan voor de grap. Ik denk dat we dat hele 130 km per uur verhaal maar even. We gaan er gewoon een uitzending aan Bas van Werven doen. een goed idee. Er komen steeds meer schandalige uh, uh, <laughs> feiten uit het verleden op. Hè. Het is overigens wel een historische dag, 1 september. Ja, ja, het is een hele mooie dag, want uh, het was uh, in 1988 de laatste keer dat snelheid in uh, Nederland uh, verhoogd werd. Toen gingen we van 100 naar 120 uh, kilometer onder leiding van uh, Nelly Kroes. Ook VVD, hè? Ook VVD, ja. En vanaf vandaag, VVD, hè? VVD, ja. en, uh, vanaf vandaag is uh, de maximum snelheid 130. En, uh, ja, ik ben er heel erg blij mee. Maar niet overal? Niet overal. Nee, waar het kan is die 130. Waar het nog niet kan is het niet zo. Maar de komende periode zal er, zullen er meer wegvakken en meer wegdelen ook 130 maar, ingevoerd gaan worden. Maar nu heb ik u. Want, want op de A2, de <tie> he, breedste snelweg zo ongeveer. Ik reed er ja. gisteren. Ja, nou, ik rijd elke dag. Ik dacht, ik gek werd. Het. Ja, daar, daar word je echt helemaal gek. En ik ben een breukelenaar. Ik woon aan de A2. Ik krijg de hele tijd te horen van mijn gemeenteraad... dat ik daar last van heb, dat mm. ze daar te hard rijden. Je hoort helemaal niks. Je hoort veel meer de vliegtuigen die van Moskou naar, naar, naar, naar New York vliegen... dan die auto's op de A2. Ja, je bent ook niet de enige die er zo over denkt. En heel veel mensen die er zo over denken, uh, was een keer iemand die zei: van, nou, het is net een landingsbaan voor een Boeing 747 ja. en toch mag je maar 100 ja. uh, uh, rijden. Ik vind het ook volstrekt logisch, want uh, snelheid heeft ook heel veel met je beleving te maken. Als je op een smalle polder wegrijdt, dan vind je het volstrekt logisch dat je vaart moet minderen. Maar als je vijf baan's weg hebt waar je niemand ziet, dan snap je er niets van. Dat is nou. ook waar we gezegd hebben. Nou, we gaan toch, eh, ondanks het feit dat er in het verleden anders was afgesproken... nu in ieder geval over naar de 130 in de nacht. Dus dat zal per, per december het geval worden. En um, ja nogmaals, we moeten ook blijven kijken dat ook... Uh, op andere locaties op andere plekken... het verder uitgebreid kan worden. En dat kan als we binnen de uh, geluidsgrenzen blijven... als ja. we binnen uitstootgrenzen blijven... en verkeersveiligheidsgrenzen. En dat kan helaas nog niet overal bij die A2. Maar wie weet, als de auto's weer stiller worden... en schoner ja, de, in de toekomst ja, wel. Ja, maar dat kan daar best. De, nee, de, de, het probleem je, is dat daar... Je ziet anderhalve schapen langs die hele A2. Verder ja. woont er niemand. Ja. Nee, maar het probleem is dat uh, uh, er ook een natuurgebied is... en ook daar hebben we voor. En hoeveel uitstoot mag er in zo'n natuurgebied uh, komen... En uh, zolang het druk is overdag en er meer uitgestoten wordt, raken we gewoon een wettelijke grens. Ja. En ik zeg, ik wil hem overal verhogen, die snelheid. Maar ik blijf wel binnen de grenzen zoals we die wettelijk hebben afgesproken. Dus je kunt twee dingen doen. Of uh, we gaan nog verder met bronbeleid: hè, auto's schoner en stiller maken. Nou, moet je volgens mij sowieso doen. Uh, of uh, we kijken wat er nog mogelijk is in natuurgebieden om andere maatregelen te nemen, om uh, uitstoot weg te nemen. het komt ja. natuurlijk niet alleen van auto's. Maar als en dit we... dingen bij elkaar, die moeten ervoor zorgen dat je in de toekomst ook nog verder kan uitrollen. Logisch. Maar dat gebeurt vanzelf. Die auto's worden vanzelf schoner en stiller. Dat doen de fabrikanten. Nee, wordt Daar wordt in hoor. geïnvesteerd, maar dat doen de, daar, zijn, daar zijn al grote stappen ingezet ja. en daar wordt nog steeds waanzinnig ja. in geïnvesteerd. Ja, er is ook heel veel gebeurd. Want als je kijkt uh, een paar jaar geleden, toen was het echt, echt een groot probleem. Toen we zoveel last van uitstoot dat we heel veel bouwprojecten stil moesten leggen. Ja. En uh, uh, nu zie je gewoon dat ze uh, niet alleen stiller zijn geworden... maar ook door bijvoorbeeld aanleg van een uh, soort dubbel uh, beton op uh, de wegen. De SOAP heet dat. Ja, ja. Uh, dubbel asfalt, dat je uh, minder geluid krijgt. Maar de auto's zijn ook veel schoner geworden. Dat gaat niet vanzelf. We moeten nou, echt door regels te stellen. Dus je moet eisen stellen aan fabrikanten zeggen u mag niet meer dan zoveel uitstoten. Ja. Nou, en Dat doen we ook iedere keer een stukje verder. Voor auto's. Maar ook voor vrachtauto's. Ja, dit... En de afgelopen jaren zie je dan ook dat de uitstoot enorm omlaag gegaan is. En een heel klein beetje gebruiken we daar nu weer voor, voor die uh, snelheidsverhoging. Één ja, mm -hmm. dus heel klein ding nou hou ik op over die A2. Maar je staat, je, je, je hebt langs de A2 heb je Motel Breukelen, dat van de Ding. Dat ligt 80 kilometer, 80 meter hemelsbreed van die A2 -hoof. Als je daar voor de deur staat, dan hoor je alleen maar. Je hoort geen, niet meer de herrie zoals iedereen wil, wil dat je hoort. Nee, je hoort alleen maar geruis. Dus. Het kan daar gewoon naar 130. En daar hou ik, er, daar hou ik erover op. Maar de politie schrijft... Uh, de, de, de Telegraaf schrijft dat de politie voorlopig geen snelheidscontroles kan doen. omdat de, de, de, Er staan niet genoeg borden. Ja, dat is een klinklare onzin. Uh, ik heb het ook gezien. Maar um, we hebben, uh, vannacht hebben wij alle borden neergezet die uh, nodig zijn... om de controles uit te kunnen voeren. Dat kon ook pas vannacht. Hè, want van de 31 augustus dus op 1 september... Uh, gaat de nieuwe snelheid in. Dus bij de grens hebben we 65 borden gewisseld. De, snel, de grensborden, daar staat nu voort hem, de uh, snelheid 130. in Nederland is 130. En uh, we hebben 2000 borden uh, gewisseld... Uh, door het hele land heen op de wegen... waar je dus geen 130 mag rijden. Dus daar staat er 120 of 100. Nou, dat hebben we al maanden geleden aangekondigd... dat we dat nu gingen doen... En uh, ja, in een keer ontstaat er dan een paar dagen van tevoren een soort paniek. Van de borden staan er niet, dus kun je niet handhaven. Het is gewoon vannacht gebeurd. Het is gewoon helemaal uitgerold. Er zijn een heleboel mensen van Rijkswaterstaat die keihard gewerkt hebben midden in de nacht. Het staat er nu, het werkt. En uh, de politie kan gewoon handhaven. Ik, ik vind u zo'n goede minister... Nou, en weet je u hebt. waarom? Ja, nee, maar weet u waarom? Want dat, dat 130-kilometer verhaal is natuurlijk, al, dat is natuurlijk al fantastisch. Ook dat, dat 80-kilometer verhaal op voorkomen onlogische plekken als je steden in en uitrijdt. Oké, okay, allemaal prima. Maar nee, ik hoorde nou afgelopen. Uh, wat was het hier gisteren geloof ik? U gaat de rotondes aanpakken. Mag ik u op mijn knieën danken voor dit besluit? En vooral zet door. Want je hebt 10.000 verschillende rotondes in Nederland. En sommigen die rij ik elke dag en ik en ik, En het is nog steeds een soort van nou ja, een soort, voor een soort van titanengevecht om daar overheen te komen zonder al te veel schade. Is dat, ook, is dat de overweging geweest? Wat, wat, wat, nou, de overweging is dat uh, we hebben nog veel te veel mensen die uh, ofwel gewond uh, raken in het verkeer ofwel overlijden. En één uh, van de redenen is onveiligheid op uh, dit soort rotondes. Omdat je in elke gemeente is, geldt er wat anders. Dus ja. Bij de een heeft de fietser voorrang, bij de ander weer niet. Dus je moet uh, bijna vaak nog een rondje rijden om überhaupt te snappen uh, wat, waar het over gaat. En wat we hebben is voor alle wegen we soort richtlijnen van zo moet een weg eruit zien. Dit is een veilige kruising enzovoort. Enzo. Nou, dat willen we nu ook voor rotondes en kruisingen in gemeentes. Uh, en dat hebben we ook al besproken met, met de gemeentes. Dat we die richtlijnen maken. Ze hoeven niet van mij volgend jaar alles op de schop te gooien. Want dat zou de kosten opdrijven. Maar, ja. ze moeten maar wat, wat gaat het worden? Wat gaat uiteindelijk... de uniforme regel worden op rotondes? Nou, uh, ik weet dat nu niet uit mijn hoofd. Want dat scheelt natuurlijk ook weer per rotonde en per kruising. Uh, uh, wat dat gaat worden. Maar ik wil niet in ieder geval dat het in één klap duidelijk is. Dat dus eigenlijk voor iedereen hetzelfde geldt. <lacht> nou, ik, ik nodig alle luisteraars uit om naar Baren te gaan. De afslag Soest-Noord-Baren of Baren-Noord-Soest. Weet ik niet meer. Daar en rijd en je regelmatig rondjes. Nou, Daar <lacht> heb je een zogenaamde turbo-roton. Daar komen ook nog eens een keer vier of vijf wegen op uit. Maar ja. ah, dat, ja. dat is een spektakel. Dat is een spektakel. Dat zie daar de boel maar eens heel te houden. En, en niet allerlei bejaarden hyperventilerend in de berm te zien liggen. Want dat gebeurt daar. Dan kom je met twee baantjes aan. Hè. De, de rechterbaan banen, neemt eerst afslag Soest. En, ja, en, en de en ander gaat... briljante oplossing. Ja. Maar niemand weet wat hij daar moet Spaghetti doen. Spaghetti van wegen en... Ja. Met welke snelheid bent u eigenlijk hier naartoe komen rijden? Nou, ik kwam van Schraveland naar uh, Hilversum. Dus dat is, uh, daar kun je ongeveer fietsen. Uh, ja. Dus dat ging uh, met uh, niet meer dan 50 km per uur. Oh, er staan ook allemaal uh, van die lichten daar. Uh, ja, en wat voor auto? even? Gewoon even. Audi A8. Oh. Hey. Ja, maar dat is een ministersauto. Maar welke auto rijdt u zelf? Als u, ik als heb wie... zelf een Audi A4. Een, een, een oude cabrio. Redelijk oude bak. Oh, ja. Ja. Bent u een autofreak? Nou, nee, ik ben geen autofreak. Ik vind wel... Ja, belangrijk in wat voor een auto je zit, maar het is niet zo dat ik uh, dag en nacht uh, in de blaadjes uh, hang. En, en als het budget nou onbeperkt was, wat, wat zou je dan Laten, willen doen? Hè, ik vind uh, Maserati een mooie auto, ik vind een Jack een mooie auto, al vind ik ze van binnen altijd een beetje ouwelijk. Ja, dat uh, heb je. <laughs> als je hout gebruikt en ja. weer, dan krijg je dat soort dingen. Ja. Maar eens bereikt u de leeftijd dat u dat ook precies, mooi gaat vinden. Ja, nee, nee. Nou, maar er heel heel meer klassieke types. Klassieke types, ja. Oké. Okay. Over klassieke types gesproken. Wij gaan een uh, hele even over naar de rij-impressie. van een buitengewoon klassiek merk. namelijk Jeep. De eerste uh, 4x4 eigenlijk op de markt. nog voor Land Rover en Range Rover en noem maar op. En daar gaan we uh, even naar luisteren. Bij grote 4x4's, mensen. denken wij Europeanen toch vaak meteen aan. ja, zeg maar Land Rovers, Mercedes'en. Maar dat is eigenlijk niet helemaal terecht. Want voordat die merken met zulke auto's op de markt kwamen... grote 4x4's dus, was daar al Jeep uit Amerika. De Liberator werd het merk ook wel genoemd... omdat wij in 1945 met behulp van Amerikaanse Jeeps... Uh, ja, werden bevrijd uit de klauwen van de Duitsers. Nou, inmiddels zijn we natuurlijk weer zo'n 65 jaar verder... En bestaat Jeep nog steeds? Sterker nog, het is inmiddels een soort dochtermerk van de Italiaanse Fiat-groep. Wie had dat destijds kunnen denken? Een absolute vaandeldrager van Jeep, dat is de auto waarin ik nu rijd. Namelijk de Grand Cherokee Overland. En Overland staat dan voor het meest luxueuze uitrustingsniveau. Met V6 Diesel. Nou, hij concurreert een beetje met auto's als de Land, als de Land Rover of de Range Rovers... En, uh, en de BMW X5 van deze wereld, de Super League der SUV's. Dus daar zit hij in. En, uh, en dan praat je over prijzen die lopen van pakweg 80 tot 150 mil. Enorme bedragen, spul. waarbij deze Jeep eigenlijk nog heel betaalbaar is, want die staat maar voor 88.000 euro in de boeken. Nou, wat krijg je daar nou voor? In dit geval een loeie van een car. 2,4 ton weegt hij. Uh, met een 3 liter zescilinder cilinder turbodiesel die 241 pk op de been brengt. En een koppel heeft van 550 Nm. Goed cijferspul dus waarmee je gemiddeld tussen de 1 op 8 en de 1 op 9 zult rijden. Wat het is immers een diesel. Nou, maar er is denk er is, ja, ik nog meer als het om deze top jeep gaat. Want het is namelijk ook nog eens een keer een mooi, een groot en imposant ding. Met alle, alle luxe die je maar kunt voorstellen. Een Amerikaan, ja, maar dan zonder al te veel Tieren Groot is die zeker, maar het is geen patser. En is die chic? Nou ja, voor zover een SUV chic kan zijn, is die dat eigenlijk ook wel. En het grappige is dat ja. Dat, het, uh, dat je gewoon als je naast een Range Rover komt te staan voor het stoplicht... dan hoef je je nergens voor te schamen, want er is maar één origineel. En dat is niet de Range Rover, dat is deze jeep. Ja, mooi gesproken. Carl. Ja, maar het is, het is ook zo. Ja, het is ook zo. Ik weet het. De, de, de, die, werden, die, die eerste jeepjes die werden gewoon vanuit vliegtuigen... met een parachute boven, de, boven ja. het bezet gebied uitgestrooid. Ja. Klopt. Je ziet ze nu af en toe nog, uh, nog, nog, nog wel eens rijden op klassieke beurzen en zo. Maar dat is gewoon het origineel. Ja, dat is het origineel. Uh, bij ons nog steeds de dimensioneer minister van Infrastructuur... Melanie Schultz van Hagen. Uh, mevrouw, um, de minister... Um, um, bent u niet bang dat een volgend kabinet... Die, die verhoogde snelheid weer gaat terugdraaien? Dat we weer terug gaan naar 120?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 Uh, men sneller thuis is of men sneller op het werk is. Hè? Dus dat win je eigenlijk. 20.000 manuren. uur op de En bereken? dat levert de maatschappij dus weer 75 miljoen op. Ja. Ja, die je anders kwijt bent. <laughs> het is ook gewoon ja, allemaal een reken sommetje dat is allemaal, Ja, Maar ja goed, het, is dus, het effect is dus gunstig. Maar nu over manuren gesproken. Want we hebben het nu wel de hele tijd over dat 130 km per uur verhaal. Maar wat natuurlijk veel en veel belangrijker is, is het file gebeuren. Dat ja. is ook feitelijk uw portefeuille. Ja. Ja, bereikbaarheid is natuurlijk uh, echt het allerbelangrijkste. Dus uh, het is leuk om wat harder te kunnen rijden en wat sneller te kunnen zijn... en wat beter te aansluiten bij de beleving... Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk gewoon kom ik van A naar B. En uh, dat gaat over de weg, over het water, over het spoor uh, allemaal. En we hebben dus de afgelopen periode ook heel veel geïnvesteerd om uh, de bereikbaarheid te verbeteren. 7,5 miljard in deze periode, in deze kabinetsperiode. En, uh, ondanks het feit dat we natuurlijk krap zaten, ja. moet je juist dan gaan investeren om die economie een beetje op gang te krijgen. De helft daarvan is ongeveer naar wegen gegaan. Uh, uh, en ik heb echt ja, grote besluiten ook kunnen nemen over ontbrekende schakels. Dus denk aan de ring uh, om Utrecht. En die natuurlijk gewoon uh, tot nu toe overging in een soort provinciale weg. Nou, Dat is natuurlijk het hart van ons land qua ja. bereikbaarheid. Of het doortrekken van de A15. En dan kwam je met je vrachtauto's vanuit ja. de steeds grotere Rot Rotterdamse haven. En dan bij Bemmel uh, kwam je aan bij het uh, weiland. En dan moest je maar verder door Nijmegen of Arnhem met je vrachtauto's ja. donderen. Nou, die ja. gaan we doortrekken naar de A12. Uh, A13, A16 aan elkaar verbinden, maar ook uh, A1, A6, A9, A10 verbreden. Ja. Er wordt iets van honderd bruggen en uh, kunstwerken, zoals dat heet, aangepakt. Zodat je het verkeer gewoon sneller en beter kan laten doorstromen... en niet ja. in één keer vastzitten uh, onder een open brug. En, en, maar, en er komt ook nog iets rond Maastricht, dat moet jou aanspreken. Ja, ja dat is natuurlijk dat, al... Ja. Toen ik maar op de toneelschool iedereen, zat, ja. was dat al de grootste bron van ergernis ooit. Dat is nu ruim 35 jaar geleden. Dat die gewoon midden door, door de stad moesten. Ja. Ja. En nu schijnt het onder tunnel te ja, worden. Ja, is een hele mooie, hele mooie tunnel. Want het is niet alleen... <tus> geworden, Maar daarboven komen ook gewoon weer allemaal ontwikkelingen. En dat ziet er waanzinnig uit. En de, nou, Als je er nu rijdt, je rijdt gewoon, of het is snelweg nou, weer... rijd je gewoon uh, zo dicht langs uh, flats... Ja. Ja. dat je bij die mensen bijna een handje ja. kan geven op balkonnen. balkon. Ja. Ja. Dat is echt, ja. want je gaat ook hoog. Dus geen 15 hoger, hoger. meter. Je rijdt onder hij is het nachtkastje door. Hè? Ja. Ja. Ja. Dus wat dat betreft is dat voor de stad een prachtige oplossing. Maar ook daar uh, gaan we binnenkort ook nog weer verder... door de A2 verder te verbreden. Dus... Uh, hoe, ja. hoe, hoe, hoe snel mag je daar rijden onder dat balkon? 80. Het eerste stuk en het tweede stuk 50. Ja. En dan, en, en, en dan ja, nou 200 meter nou, nee, 50 nou, nee, en dan weer 80. Ja, maar je mag daar dus 80 geluid. rijden. Je rijdt bij die mensen over een nachtkastje. Ja. En, en op de A2, heb je hem weer. Hè. Dan heb je alleen maar schapen en dan mag je 100. Ja. Het, het, het, ja, ja. Nou Carlo, ja, ja, ja. doe er wat aan je eigen gemeenteraad, zou ik zeggen. Ja, ik, ik, ik, ik, ja, ik, ik zou wel moeten. Ja. Hoeveel sneller, is, is er uitgerekend hoeveel sneller je van Amsterdam naar Utrecht rijdt? Want ik viel gisteren echt bijna in slaap met 100 km per uur. Dus volgens mij is het nog gevaarlijk ook om op die A2 zo langzaam te rijden. Heel maar nou, hoeveel, hoeveel heel tijdwinst is er tussen Amsterdam en Utrecht? Uh, nou, Tussen Amsterdam en Utrecht is, weet ik niet specifiek. Maar wat we hebben uitgekend is, als je nou het hele Nederlandse wegennet pakt... dus dan heb je nog niet eens alles waar je dan ook die 130 hebt ingevoerd... dan heb je 1% tijdwinst. Nou, en dan zeg je, ja, is dat nou 1%? Maar dat is nee, dus is al 20.000 manuren per dag. Hè? Dus ja. het, uiteindelijk telt het wel op. Dus ja, voor zo'nzelfde traject al ongeveer hetzelfde gelden. Hmm. Ja. Maar het heeft, uh, kijk, maar, maar het het heeft niet alleen eerlijker. maar met snelheid te maken. Ook met beleving. Jij gaat sowieso harder rijden. Op het moment dat jij onterecht vindt dat je een begrenzing hebt. Die je ja. niet snapt. Ja. En dan gaan mensen gevaarlijk gedrag vertonen. Want dan krijg je dus uh, ja, uh, ja. Ja. verschillen in rijgedrag. Uh, en dat is, is dus nog iets veel ergers. Dat is dat op die vijf <laughs> Ja, ik, ben, ja, ik, ik rijd dat... We hebben het gewoon helemaal niet meer over. Het is schandalig geworden. Nee, maar je, de, de, de, de rechter drie rijstroken dikken nu in. Ja. Niemand durft daar meer 101 te rijden. Dus rechts zitten alle vrachtwagens en iedereen. En dan moet jij afslag Vinkenveen dan wel breukelen hebben. En je komt er niet meer tussen. Dus dan moet je helemaal via Utrecht en is al je milieuwins weg. Nou, ja. nou, dat klopt. Als je in file staat, <laughs> uh, sto stoot je gewoon meer uit. Dat was ook met die 80 en 100 rondom de steden. Ja je afremt, ja. wordt gewoon meer uitgestoten. Wanneer gaan we ja, iets doen aan... Uh, uh, Duitsers hebben prachtige borden langs de, de, langs de autobaan. Le uh, links überholen, rechts varen. Uh, enorme borden. De, een van de grootste ergernissen op de Nederlandse snelweg is nog steeds die mensen die maar links blijven rijden van de tweede baan van links op een vijfbaansweg. Ze zijn om weg te schieten en je krijgt het ze niet aan het verstand gebracht in Nederland. Ja, ja in principe hoor je te weten. Het is het eerste wat je leert ongeveer als je rijbewijs haalt. Maar... Uh, um, ik weet niet of beboarding daarin heel veel gaat werken. Ja, het is wel een grote ja, ergernis. Wat wel zo is, is mens ook... mensen gewoon af en toe ook echt van de weg gehaald worden... als ze dus, uh, dit soort gedrag vertonen. Heel sporadisch. Toen wij bekendmaakten via Twitter dat, dat u zou komen... zijn er dus inderdaad mensen binnen. Erik en bijvoorbeeld, die zegt van... Wat, doe je tegen, wat ga je doen tegen linksrijders? Ja, ja ik zou zeggen van de weg afschieten. hè? Bombarderen. Wanneer gaat ja, Nederland dat, uh... investeren in rijtraining? Want de, de Nederlander is gemiddeld genomen een buitengewoon beroerde chauffeur, merk ik, als ik in bijvoorbeeld Duitsland rijd. Nou, we hebben, we hebben natuurlijk gewoon het rijbewijs. En wat we gezegd hebben, we starten er eerder mee. Dus we zorgen dat jongeren van 16, 17 jaar inmiddels al een soort rijtraining kunnen uh, ondergaan. Waardoor ze uh, langer onder begeleiding rijden, dus ook wat beter leren rijden, dan die 40 les of zo. Wat heb je gemiddeld voor een rijbewijs. Nou. En, um, en als ze dan alleen gaan rijden. Ook meteen een stuk veiliger rijden. Ja. Want daar waren altijd wel heel veel ongevallen. Ja. Dat helpt. Ik ben zelf niet zo'n voorstander van om mensen op latere leeftijd te zeggen... nou, je moet weer verplicht een rijtraining gaan doen. Maar wat je wel veel ziet, dat was ook in mijn vorige bedrijf waar ik werkte... is dat er rijtrainingen soms door het bedrijf weer gegeven worden. Omdat je kunt ook heel veel brandstof besparen hè, als je mensen gewoon wat... Uh, mijn kinderen allebei, rijden. rijbewijs gehaald, meteen de week erop naar Zandvoort... voor hoogde rijvaardigheid. Kijk. En daar hebben ze leren slippen, of? Uh, nee, daar leren ze gewoon de voertuigbeheersing. Ja. Heel ja. belangrijk. Hup. Voordat je weer over je kinderen begint. We, gaan, we moeten afronden. Oh. Maar ik wil toch nog één ding van de minister weten. Gaat u terugkomen in een nieuw kabinet? Uh, nou ja, ik vind de tijd die we er nu zitten wel heel erg kort. Maar voor mij hangt het wel heel erg af met wie ja, en wat. Begrijp ik. begrijp ik. Van ons moet u terugkomen. Nou, oh, dank je. Heel hartelijk dank voor uw komst. Dank u wel. Uh, wij gaan afsluiten, Hubert. Mm -hmm. uh, jij dank je wel voor je co-hostschap. Volgens mij zien we jou volgende week weer. Het zou zomaar kunnen. Ja. Uh, de minister, uh, meneer Schulzenhagen, enorm bedankt voor uw komst op deze ongetwijfeld vrije zaterdag. Uh, wij gaan uh, de Tros Autoshow Mok aan u overhandigen. Zometeen dat is een officieel moment. <laughs> Luisteraar, u kunt ons uh, volgen op Twitter, op Facebook. U kunt naluisteren de, de, de, de, deze show op tros.nl slash autoshow. En daar kunt u ook met vragen en opmerkingen terecht. Tot volgende week. En het journaal dat u zo gaat horen, dat komt van... mag het zelf zeggen? Nou, De NOS, hè? De NOS. Ja. Maar wie? Gert Kluwk leest het Kijk. Voor. Radio 1. Het NOS-journaal. Als het aan de linkse partijen ligt, worden de komende jaren ruim 20.000 defensiemedewerkers ontslagen. Volgens het Centrum voor Strategische Studies blijkt dat uit een analyse van de visie van de politieke partijen op defensie. In de plannen van de linkse partijen is nauwelijks nog sprake van een inzetbare krijgsmacht, zegt de denktank. Het slopen van een oud Philipsgebouw in Eindhoven is niet helemaal gelukt. Nadat de dynamiet in de fundering van het pand was ontploft, stortte de helft van het gebouw in. Het gedeelte rond de liftschacht bleef overeind staan. De springmeester bepaalt vanmiddag wat er moet gebeuren. Het betonnen omhulsel van de kernreactor in het Belgische Tienges... zo'n 50 kilometer van Maastricht, is beschadigd door erosie. En die erosie is afgelopen week vastgesteld, maar vormt geen gevaar... omdat de reactor vorige maand al werd stilgelegd... vanwege scheurtjes in het reactorbad. Ook bevat de reactor geen brandstof meer. En de PvdA zal na de verkiezingen niet meteen werk maken... van het verlagen van de maximumsnelheid. Sinds vandaag is de norm op snelwegen 130 kilometer per uur. In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat... dat de maximumsnelheid naar 120 moet worden teruggebracht... Maar volgens lijsttrekker Samson zijn er grotere problemen die eerst opgelost moeten worden. En dat zijn de hoofdpunten. AWB hebben verkeersinformatie. Files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Muiden 3 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A2 van Utrecht naar Den Bos bij Zaltbommel 6 kilometer. Beter nieuws vanaf de A15, bij knooppunt Vaanplein is de weg inmiddels gedeeltelijk weer open voor het verkeer. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam, bij randweg Dordrecht 15 kilometer. De oorzaak is een ongeluk. De rechterrijstok is daar afgesloten. Bij de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorken... bij Knopet-Hooipolder, 2 kilometer. En door de lange file op de A16 loopt het ook vast op de A59. Van Os naar Zierikzee bij Knopet-Zonzeel, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de Avel. Hans Smit. Goedemiddag, het is uh, zaterdagmiddag twee over half drie. Dit is Opium Radio, het cultuurmagazine van Radio 1. Vandaag vanuit de Kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam. U bent van harte welkom tot half vijf. Wat kunt u zoal verwachten? Uh, feest van het begin... Dat is de titel van de nieuwe roman van Joko van Leeuwens. is straks hier om over het boek te vertellen. Cabaretier Richard Groenendijk is deze dagen avond aan avond te zien in Jab Jum, de musical. Straks is hij hier, evenals de producent van die musical, Henk van der Meijden. Twee filmproducenten met hun mening over wie de ultieme gouden kalvinnaar is. Roemers, Rutters en Buma's van deze wereld, let op met welk lied trek je kiezers. Politiek muzikaal advies straks van spin Leon Verdonschot. En waarom is cultuur niet voor alle kinderen bereikbaar? De directeur van het Jeugdcultuurfonds over haar strijd om dat te bereiken. 80 glasheldere blonde seconden latent talent van Andy. En de live muziek die komt niet van mij, maar van Miss Molly en me. Ja, yeah. straks langer. Dank jullie wel. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan opium.afro.nl... of Twitter naar hashtag opiumafro of hashtag Hans opium. Vorige week, eh, zaterdag, toen vierden we de, tijdens de uitmarkt... al de start van het eh, culturele seizoen. En dit weekend geeft het boekenvak nog een beetje een, een soort eigen feestje... Eh, tijdens het tweedaagse festival Manuscripten... op het westen in Amsterdam bieden uitgevers, lezers een voorproefje op het nieuwe boekenseizoen. Maar valt er wel wat te, te vieren eigenlijk met de, de crisis in Boekenland? Of crisis, welke crisis? Waar hebben we het over? Organisator van de Manuscripta, Eppel van Nisper tot Zevenaar... is directeur van het CPMB, staat daar op de vloer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, valt er valt wat te vieren, is, je, is uw vraag. Uh, ja. valt er valt zeker wat te vieren. Het uh, is een groot feest, de feest de festival, Manuscripta... Natuurlijk, het gaat slecht met de boekenverkoop, maar als je het vergelijkt met alle andere verkopen, dan gaat het relatief nog best goed. Mm -hmm. In alle eerlijkheid, de muziekindustrie en de filmindustrie zitten veel meer in zakken dan de boeken. Dat wil niet zeggen ja. dat we het jammer vinden dat er zo weinig, althans te weinig wordt verkocht. Want dat is ja, natuurlijk altijd. Nee, ja. Je kunt niet, nooit genoeg krijgen van boeken. Je kunt nooit genoeg krijgen van boeken, maar misschien wel van boeken en uitgevers. Want het afgelopen jaar ging nou, Selecties, het moederbedrijf ging failliet. Grote uitgeverijen zoals Atlas in Contact, Arbeiderspers en Bruna die zijn noodgedwongen gefuseerd. Rainbow Pockets, vorige week failliet, op, uh, niet op de uitmarkt aanwezig. Uh, hoe, hoe, hoe, hoe zie jij het komende jaren, Apple? Nou, dat is. Eh, het komende jaar wordt voor ons allen eh, in Europa en eh, in ons schiet van de kleine landje Nederland eh, ja. aanpakken. En, en, en, en dat, dat, dat is, ja, dat is echt wel een gevolg van, uh, van uh, die crisis. Het enige is, je kunt daar over en bij de pakken neerzitten. Dus dat, dat geldt dus voor de boeken uh, hetzelfde. We ja. kunnen daar heel uh, treurig over doen en denken, nou ja, uh, het, het is dan zo. Nee, daar ja. wordt op dit moment en dat, daar zijn natuurlijk dus die fusies uh, en ook uh, helaas uh, faillissement een onderdeel van. Daar vindt een hele herschikking plaats om onze krachten zo weer te kunnen bundelen dat je voor die lezer, want daar doe je het uiteindelijk voor, en ook de auteur om ervoor te zorgen dat hij of zij een mooi boek kan schrijven, ervoor staat. Ja. Er uh, is geen uh, verschaling in de markt, dat je alleen maar uh, de grote, grote titels uh, hebt in de boekwinkel. Nee, nee nou, in alle eerlijkheid, uh, als ik hier kijk uh, op uh, manuscripta, dan, uh, mm. dat eigenlijk niet alleen in, in mooie grote titels, maar juist in de kleine in de titels van uh, uh, nieuwe uh, en, en uh, auteurs die, die net begonnen zijn. En ook de, gewoon de grote auteurs, waarvan er eentje over, net hier tegenover me zit. Uh, Esther uh, Verhoeven, dus uh, ah. ja, het is dus ja, dus die kan je zomaar vragen stellen als je dat zou willen. Ja, dat is leuk, want die, die is uh, genomineerd voor de NS Publieksprijs. Hè? De prijs van die, het publiek. Ja, die is, uh, je hebt de, we hebben uh, de, de, in het Nederlandse landschap in, uh, in de boek... ...kent maar één echte publieksprijs, dat is de NS Publieksprijs. En ja. Uh, ja, één van de genomen dit jaar is Esther Vroef. En daar zijn we heel blij mee met het boek tegen. Nou, laat, nou, kijk, als, als, als je toch tegenover je zit... Ja, jij ja, hebt nog heel veel zit, plezier dan heb, dan dan daar. Ik kan je niet weigeren. Daar komt ze. Hier. <laughs> Esther Vroef. Esther Vroeg, live op Radio 1, nee, met Hans Hoi. Ja, zeg, uh, gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, want uh, komt dit als een verrassing? Je weet gewoon dat je, dat je heel populair bent. Maar als dan uh, de, de publieksprijs wellicht naar je toe komt... dan dat maakt je natuurlijk wel extra blij. Ja, dat is fantastisch. Uh, sowieso, als je, uh, als je boek genomineerd wordt, dat, dat is sowieso geweldig. Want het houdt gewoon in dat je onderdeel is... Of, ja, voor al die boeken die uitkomen het hele jaar door... Dan worden er worden dus zes boeken uitgekozen die, uh, ja, die door uh, ja, zeg maar het meest populair en het meest geliefd zijn. En als jouw boek ja. daarbij zit, ja, dat is toch fantastisch. Dat is, dat is heel prettig. Welk, welk boek, nog even voor de mensen die in de boekhandel met staan, te, uh, van... Ik van... Uh, wat, wat heel erg leuk is, want die ik vooral uh, trillen En Tegenlicht yeah. is mijn eerste roman. Mm -hmm. uh, dus uh, ja, dus Tegenlicht inderdaad. Ja, en flinke concurrentie, hè? Want AFT van Heiden met uh, Tonio ja, is genomineerd ja, Tony en Simone van de Vlucht... Mart, ja, Smeets, Mart Smeets, ook niet tenminste. minste? met uh, de landschappen nog, en de uh, landschappen, en zo'n voet ik zei hij al. Ja, Paulien Cornelissen. Ja, uh, ja, Paulien Cornelissen. Ja, goede verkoper. Ja. Ja, ja, goed. Um, nou ja, in ieder geval genomineerd. Voor, voor, uh, dat is al heel mooi. Uh, we gaan voor je duimen dat je misschien die prijs ook krijgt. Uh, ga je verder uh, voorlezen daar op de manuscript daar ongetwijfeld? Ik voorle voorlees niet, maar ik ben hier wel twee dagen, dus morgen ook nog. En uh, ik ga lekker. Uh, ik loop hier met Wilde Rond. En ik ga lekker signeren. En een beetje genieten, want het is hier heel erg gezellig. Heerlijk, signeren, fijn. Goed, ja. dankjewel Esther Vroef. Graag gedaan, dankjewel. En ook bedankt, uh, Epo van tot Zevenaar. En die manuscript die is vandaag en morgen op het Westergasfabriekterrein in Amsterdam. Opium's culturele nieuwsoverzicht. Ja, op even om een uh, schilderij. Normaal voorman Benny Jolink beelde politicus Geert Wilders af samen met massamoordenaars Hitler en de Noorse Anders Breivik. Hitler was ook een populist, die riep wat de mensen graag wilden horen. En daarom democratisch gekozen werd. Vooral omdat er ook vrouwenstemrecht was toen net, maar dat terzijde. En Breivik is door, bij zijn daden geïnspireerd door de woorden van Wilders. En uh, nou ja, wat ik er dan mee zeggen wil, is dat Wilders zijn uitlatingen die discriminerend en uh, nou ja, wat al niet zijn... Uh, dat, dat Wilders gevaarlijk is. Heer Wilders was uh, not amused. Te walgelijk voor al dus de volksvertegenwoordiger. Het schilderij is decor bij de tournee van Normaal... die de band doet naar aanleiding van de nieuwe cd. Vol maatschappijkritiek. In een uh, bijbehorend politiek manifest... noemt Jolink Wilders een klootzak... en PVV-kamerlid Dion Graus een zwakbegaafde sukkel. U hoort het nog altijd oerend hard, Benny. Overigens is het cd-boekje van Normaal in Duitsland vernietigd. Er staat een hakenkruis in en die afbeelding is daar nog steeds verboden in drukwerk. Kritiek op het nieuwe logo van het Rijksmuseum. U hoorde het al in het journaal ook net. In het nieuwe logo staat er een spatie tussen Rijks en Museum. Fout liet de website signalering onjuist spatiegebruik weten. Die bestaat echt. Die site. Het is één woord. Grafisch ontwerpster Emma Boom die gebruikte de spatie, omdat veel mensen het museum in Amsterdam liefkozend en ook buiten Amsterdam het Rijks noemen. En die spatie die blijkt op Twitter bovendien ook nog creatief te worden ingevuld. Iemand op Twitter zei van ze heeft het gedaan zodat de fietsers er tussendoor kunnen gaan. Vind ik een gouden uh, argument. <laughs> Nou ja, onjuist de spatie of niet, Irma Boom is zelf zeer tevreden en trots op haar vormgeving. Hollywood-grootheid Clint Eastwood die sprak deze week zijn steun uit... aan de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Politici zijn werknemers en als ze het niet goed doen, dan moeten we ze laten gaan... zei de acteur doelend op Obama. U, we, we own this country. Politicians are employees of ours. And we, when somebody does not do the job, we gotta let them go. Go ahead. Yeah, make my day, Eastwood-karakter. Dirty Harry zei het nog maar eens op aandringen van de Republikeinse conventiegangers. Verder sprak Eastwood tegen een lege stoel met daarop een denkbeeldige president Obama. In reactie op deze act twitterde Obama een foto van zichzelf in, die preside, in de presidentsstoel in de Oval Office met de tekst, deze stoel is bezet. Ze uh, wilden een pikkeltjes doorgooien, wat mij betreft, ja, doe maar. Bij de verkiezingsstrijd in ons eigen land werd gisteren duidelijk dat de PVV de cijfers over haar cultuurbezuinigingen vergeten is door te geven aan het CPB. Het planbureau rekende alle verkiezingsprogramma's door, maar de cijfers van de PVV zijn dus incompleet. Het standpunt van de partij is overigens heel helder. Kunstsubsidies, daar stoppen we mee. De PVV doet niet mee aan het grote cultuurdebat van opium, wat volgende week zaterdag tussen drie en vier op Radio 1 te horen is. Het afscheid van collega Maarten van Wegen was gisteren groot nieuws. Alle journaals en veel kranten en boulevard besteden aandacht aan de pensionering van de presentatrice. Van Wege is 61 jaar en kan met vervroegd pensioen. Ze werd in het zonnetje gezet door oud-collega's, collega's en de vertegenwoordigers van de muziekwereld. Zoals Mart Smeets, dat is dan een oud-collega, Jaap van Zweden van de muziek en André Rieu, ook van de muziek. Aan het slot van de uitzending op Radio 4 voor deze gelegenheid live vanuit de kleine zaal van het Concertgebouw werd ze toegezongen door het publiek. Hartje van Wege presenteerde veel programma's in haar loopbaan. Van cijfers en letters tot het half zesjournaal. En van het kapitool tot alles wat bij het journaal met het Koninklijk Huis te maken had. De afgelopen zes jaar maakten ze bij de Afro het Radio 4-programma De Klassieke. Het best beluisterde programma is dat van die zender. En daar wordt ze vanaf aanstaande maandag opgevolgd door Clary Polak. En tot zover het nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Toon Hermans, die staat er. Jos Brink, die staat er. Herman van Veen, ook. André van Duin, ook. Maar tot voor kort ontbrak Paul van Vliet... Ik heb het dan over de galerij van Theater Carré. Daar zijn de bronzen hoofden te zien van nou, de Nederlands grootste theatermakers... die daar in die, Amstel, uh, die zaal aan Amstel hebben gestaan. En Deze week kwam Paul van Vliet daar dus bij. Kunstenaar Loek Bos die maakte zijn beeldenis. De 76-jarige cabaretier ont onthulde het beeld zelf. En opium was erbij. Trek aan het toon. 1, 2. Ja. <tieden> wow. Ik vind het heel erg mooi om hier te staan. Als de voorstelling vervluchtigd is en je staat zelf en het publiek buiten op de gracht in de nacht, vind ik het wel een eigen leuk idee dat ik hier blijf. En dat ik hier waarschijnlijk heel erg lang blijf. En misschien wel als ik oud en dat dagen zat in een rolstoel zit te, zit te bazelen, dat, uh, dat in mijn achterhoofd dan ergens nog een lichtje gaat branden. Maar. Je staat nog wel ergens in Carré en iedere avond lopen er mensen langs. En er staat nog een lichtje op je, dus ze zullen je misschien wel nooit vergeten. Het is niet de eerste bronzen beeldenis die van u in Nederland staat. U... Ja, ik heb een standbeeld in het Theater Pepijn en sinds kort ook op het hoofdkantoor van Unicef. Ik heb er nu drie. Ja. En dat bij leven. Ja, bij leven vind ik ook wel gek hoor. Ja, ik heb dat straks in mijn uh, dankwoord gezegd dat Simon Carmichelt zei... dat als je je zo gaat huldigen met... met beelden en zo, dat je op moet uit moet kijken... want dat het, het begin van het einde is. En daar moet ik dus niet te veel aan denken. Vera Man, waarom bent u hier vanmiddag? Omdat uh, Paul van Vliet en ik uh, sinds mijn verleden... eigenlijk altijd hele goede vrienden gebleven zijn. Madeleine van der Zwaan, ja. de kerstverse nieuwe directeur van Carré. Wat zijn de criteria om hier een standbeeld te krijgen? Of ja, een beeld er niet. Dat je bijzonder bent, dat je bijzonder bent geweest voor Carré... en dat je heel veel hele bijzondere herinneringen bij onze bezoekers hebt achtergelaten. Ivo Nieuw. Paul van Vliet heeft deze beeldnis in Carré voor 250% en de rest verdiend. En dat blijkt alleen al uit die laatste tekst van het nieuwe... wat hij nu gaat doen op zondagmiddag in de Schouwburg in Den Haag. Dan denk ik, wauw, hoe lang is het geleden dat wij een Nederlandse cabaretier... zo'n intelligente, zo'n mooie en zo'n ritmische tekst hebben horen uitspreken... als de toch inmiddels uh, oude Paul. Dit moet door iedereen gehoord worden, vind ik. Ik voel me soms een vreemdeling in het land waarin ik woon. Nederland, dat land van jou en mij. Ik voel me soms verloren in dat land waarin ik woon. Is dit mijn vaderland? Hoor ik hierbij? Want ik kom er dingen tegen waar ik de oorsprong niet van snap. En ik vraag me af, heb ik niet opgelet? Kan iemand mij vertellen, waar komt dat vandaan? Wie heeft dat neergezet? Waar komt die achterdocht vandaan? Wie heeft die twijfel meegebracht? Dat blinde navelstaren van vandaag... Waarom zo onverschillig? Wie heeft ons hufterig gemaakt? U uh, droeg daarnet de laatste tekst voor die u heeft geschreven. Klonk een beetje als een verkiezingsboodschap. Mm -hmm. Nou, niet een verkiezing. Ik dacht bijna, ik ga op die man stemmen. Nou, dan is het goed. Ja. Dat zou ik willen, dat de mensen als ze straks dat lied horen... niet op mij gaan stemmen, maar daar iets van meenemen. Ik wil dat niet een vreemdeling zijn in het land waarin ik woon. Ik wil hier ook niet weg of hier vandaan, want... Hier moet het gebeuren, hier zijn wij neergezet. Dan moeten we ook hier samen verder gaan. En als we blijven bouwen aan de toekomst van dit land met een visie en een nieuwe lijn met ruimte in ons hart en een uitgestoken hand zal zelfs een vreemdeling hier geen vreemdeling meer zijn. Dank u wel en Havou. dank u correct. Applaus voor Paul van Vliet. En wilt u meer van Vliet horen? Hij is dit seizoen iedere zondagmiddag te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. En tot en met december is het uitverkocht. Maar vanaf februari zijn er kaarten te krijgen. En, uh, u kunt het beeld ook zelf bekijken. Er staat een filmpje van de onthulling op onze site opium.afro.nl. Als muzikant kom ik graag bij de mensen thuis. Het zou een uh, tekst kunnen zijn van onze muzikale act van vandaag. Niet alleen spelen ze graag in huiskamers. Ze zijn ook nog eens de huisband van het tijdschrift Linda. En ploffen dus regelmatig op de deurmat achter, achter menig voordeur. Hier in de kroon danken, uh, denken we de schuifturen er even bij. Hier zijn ze in volledige bezetting Miss Molly Emmy. friends in the town of the famous the sandra style a girl walks up to me with a dubious smile she said no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 Miss Molly, Annie Helge Slikker en Marlijn Weerdenburg. En uh, straks uh, horen we ze nog meer. Het is verkiezingstijd. Ja, het is waar. Dat is niet ontgaan. En de debatten en de de politici die vliegen uh, u en uh, mij om de orde. Maar wat voor plannen hebben de partijen met de cultuursector? Volgende week in Opium Radio een debat tussen de vertegenwoordigers op het gebied van cultuur van VVD, SP, PVDA en D66. We zullen het dan ook zeker hebben over cultuurparticipatie door kinderen en cultuuronderwijs. En juist daar maakt Bertien Minko, directeur van het Jeugdcultuurfonds, zich grote zorgen over. Dus we nemen even een soort voorschotje op dat op dat uh, debat. Bertien, welkom dat je er bent. Het uh, jeugdcultuurfonds.nl, dat is de site, dat is mooi. Als ik nou even geen computer in de buurt heb, wat, wat, wat zie ik daar? Wat is het cultuurfonds? Het jeugdcultuurfonds is het fonds... voor kinderen die opgroeien in gezinnen waar uh, nou ja, heel weinig geld is. En die ook wel naar muziekles of balletles op de jeugdtheaterschool willen. Ja. In Nederland zijn er 367.000 kinderen die leven... zo rond het bestaansminimum. Dat oh. zijn ontzettend veel. Ja. Dat is iets van 11 of 12 procent van alle kinderen. En die kinderen hebben dus wel te eten en ook wel... een een dak boven hun hoofd. Maar er is geen geld voor een extraatje laat staan... voor muziekles of ballet. En, en is dat uh, erger dan het vroeger was? Uh... Nou, het neemt wel toe. Ja. Dus uh, in 2010 waren het er nog... 320.000 dit jaar neemt het, groeit het met uh, naar 367.000 en ik heb het idee dat, gezien de crisis, dat het uh, de komende jaren niet minder zal worden. Het is niet dat er meer kinderen bij zijn gekomen, dat het daardoor het aantal is nee, nee, nee, nee, nee, we hebben gewoon meer last van de crisis en meer mensen die ja geen werk hebben, niet kunnen rondkomen, in de schuldhulpverlening zitten. Ja. Jullie doen zelfs een oproep uh, om, om, om daar nu iets aan te doen. Maar is dat ook een oproep aan de politiek? Of, uh, is dat ja, dat gericht? is heel duidelijk een oproep aan de politiek. Want uh, wat je ziet gebeuren is dat uh, het, het, het afgelopen kabinet... heeft op het gebied van cultuur-educatie... de verantwoordelijkheid heel erg doorgeschoven naar de gemeente... Mm -hmm. Uh, maar die gemeenten die bezuinigen heel veel op cultuureducatie. Relatief gezien het meest hebben we net gezien... uit het rapport van Berenschot. Dus ik roep eigenlijk het komende kabinet op... om weer de regie te nemen. En echt te zorgen dat cultuureducatie bereikbaar is voor alle kinderen. En hoe stel je dat voor? Heb je daar concrete plannen? Uh, nou, er zijn eigenlijk volgens mij twee hele concrete plannen... of dingen die ze heel makkelijk kunnen doen. En dat is wat betreft het jeugdcultuurfonds... Uh, zouden ze gewoon een stimuleringsmaatregel moeten gaan uh, instellen. Gemeenten hebben geen... Geld vanuit het armoedebeleid. Die leggen ze ook wel in, maar ik moet gemeente na gemeente langs. En de ene gemeente zegt, ja, misschien wel, misschien niet. Uh, we hebben ook andere prioriteiten in onze uh -huh. gemeente. Ik denk, als je wil dat gemeenten dit echt gezamenlijk gaan oppakken, dan moet je daar vanuit de overheid echt regie op zetten. Uh -huh. En datzelfde geldt trouwens voor de cultuurkaart. Want de cultuurkaart die, die dreigt te verdwijnen? Die dreigt te verdwijnen. Die hebben we nou net, heeft die een beetje gered om dit jaar weer door te gaan. Maar de cultuurkaart zorgt ervoor dat alle kinderen op het voortgezet onderwijs... in ieder geval in aanraking komen en er voorstellingen kunnen gaan. En uh, ja, dit is eigenlijk... Uh, uh, stellen wij ons hetzelfde voor de cultuurkaart, de jeugdcultuurfonds... namelijk om echt gezamenlijk uh, de, uh, de schouders eronder te zetten. Het uh -huh. overheid, de overheid, het rijksoverheid, de gemeente... maar ook de cultuurinstellingen en ook private fondsen. En wij werven ook geld bij de loterij, bijvoorbeeld bij de vriendenloterij. Nou ja, bij dat is goed, maar de, ja, is de, de rijksoverheid zegt... juist, daar moet je ook zijn, je moet niet meer bij ons zijn. Nee, maar wij zeggen, je moet het samen doen. Mm -hmm. Want het is heel belangrijk dat die Rijksoverheid niet zegt... nou, dat vinden we niet belangrijk. Want ze zeggen die private fondsen... oh, nou, kennelijk is dat in helemaal niet belangrijk. Ja. Nou, nou maar even, even hoe, hoe belangrijk is het nou helemaal? Nou, het is voor kinderen die opgroeien in achterstandsposities... verschrikkelijk belangrijk om de kans te krijgen... om hun talenten te ontwikkelen of te ontdekken eigenlijk... en te kunnen ontwikkelen. Juist die kinderen die het vaak op school slecht of slechter ook nog doen... die vaak thuiszorgen hebben, die hebben echt positieve ervaringen nodig. En die hebben we nodig in de samenleving. Omdat het belangrijk is... dat kinderen ja met zeg maar, positief opgroeien en ja. uh, toekomstkansen krijgen... en kansen krijgen zich te ontwikkelen tot mensen die het leuk vinden om te leven... en het leuk vinden om er tegenaan te gaan. Is, is dat ook aangetoond? Is daar onderzoek naar gedaan? Dat ja. het belangrijk is om al vroeg met cultuur in aanreken? Ja, te komen? er wordt al jaren onderzoek naar gedaan. En er zijn allerlei uh, uh, uh, onderzoeken die aanwijzen dat het belangrijk is. Bijvoorbeeld recent in... Uh, uh, in Amerika is er een onderzoek gepubliceerd... waarbij langjarig kinderen zijn gemonitord... die in kunstrijke omgevingen, dus op scholen... waar kunst, veel kunstcultuur en cultuur zeg maar, werd aangeboden... en in kunstarme omgevingen zijn opgegroeid uh -huh. En je ziet dat met name uit die achterstandsgroepen... die kinderen uit die kunstrijke scholen veel beter presteren op het gebied van scholen. Ze gaan meer studeren. Maar ze worden ook participerender burgers. Dus ze stemmen, ze doen vrijwilligerswerk. Kortom, het zijn mensen die beter in deze maatschappij verankerd ja. zijn. Is het alleen maar een financieel ja. verhaal? Uh, nou, het is denk ik vooral een verhaal of je het wil. Want uiteindelijk... In Nederland zijn we niet zo arm dat we dit niet zouden kunnen bekostigen Nee, maar met waarom elkaar. vraag is, is, is het ook een verantwoordelijkheid van de ouders? Ja, die die moeten denken van, ja, we kunnen kiezen tussen... Kijk, je kan je geld maar één keer uitgeven, ja. maar je kan drie keer per jaar op vakantie. Maar ja. Nou ja, veel mensen ook nou, niet. Maar nee, ja. je kan ook uh, dichter bij huis blijven en dan de kinderen wel op nou, muziekschool. het is absoluut een, uh, een verantwoordelijkheid van ouders. Maar uh, helaas groeien er een hoop kinderen op in gezinnen waar ouders ook dit voorbeeld niet hebben gehad en dat perspectief gewoon niet hebben. En het is juist zo belangrijk dat je dan zorgt dat die kinderen dat wel ontdekken. En wat je vaak ziet is dat die kinderen die ouders mee gaan nemen. Die nemen hun ouders mee naar hun voorspelavond... of naar hun wedstrijd of naar hun vereniging. En dan zie je eigenlijk een omgekeerde emancipatie gebeuren. Dan nemen uh -huh. de kinderen de ouders mee en de ouders denken... verrek, dat is leuk. Verwacht je ook meer van de... Van de cultuursector of de kunstinstelling. Uh, yeah. Want ik, vorige week had uh, Annie de Twaalfhoven in de in de trouw had een uh, stuk. Die had, die had een column over. Uh, kinderen in contact brengen met cultuur. En dat was haar laatste kolom. Want Ze zegt, ja, eigenlijk is het klaar. Alle kunstinstellingen doen heel veel voor ja, jongeren en kinderen. Dat is, is ook dat zo. Ja? ja, ze doen allemaal wat, maar het zijn vaak incidenten. Mm -hmm. En uh, ja, ik denk wat nodig is voor een, een culturele ontwikkeling, dat is dat je er langer mee in aanraking komt en niet dat je een keer naar een voorstelling gaat, of een keer naar een museum. Ik denk dat het heel inspirerend kan zijn en goed kan zijn. Maar je moet zelf kunnen gaan zingen en dansen en tekenen om echt te weten wat dat is en om echt die talenten in jezelf te ontdekken. Dus daarvoor is, uh, ja, is meer nodig. En ik denk, als je de een sportsector neemt bijvoorbeeld. Die hebben echt al jaren geleden ingezien dat ze die maatschappelijke waarde van die brede sport, dat ze dat hebben omarmd. En mm -hmm. hebben gezegd die brede sport, dat hoort bij ons, bij de topsport. En zo zou ik willen dat de cultuursector sector ook zegt, die brede kunst. Ja, ja. Die hoort bij die top. Wij ja. kunnen... Zijn er overigens culturele instellingen of, of uh, die, die het wel heel goed doen? Heb nou, nou bijvoorbeeld, uh, je ziet hier in Amsterdam dat er, je hebt het leerorkest. Dat is een, uh, die geven op heel veel scholen, zeg maar, krijgen kinderen een instrument en muziekinstrumenten. Uh, of, uh, instrumentaal onderwijs. En die hebben een hele mooie verhouding met het Nederlands Philharmonisch Orkest. Dus kinderen mogen meedoen. En zij komen met concerten van het leerorkest meedoen. Ziet dus dat soort van kruisbestuivingen. In Den Haag weet ik dat het residentieorkest ja. uh, ook zoiets doet. Dat soort kruisbestuivingen die zijn heel nuttig en heel leuk. Ja, nog even tot slot. Want uh, volgende week dat debat met die, met die vertegenwoordigers van die, culturele, uh, ja. van, van die politieke partijen... Uh, een hele directe oproep, kort. hele directe oproep. Uh, ga weer regeren. Uh, maak een stimuleringsmaatregel voor het Jeugdcultuurfonds en voor de cultuurkaart. Zo en simpel is het. Zo simpel is het. Nou, dat zenden we dan morgen, of, uh, volgende week gewoon nog een keer uit. Oké. Okay. Uh, uh, de site, noem die site nog. www.jeugdcultuurfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl. En wat kun je daar vinden aan, aan informatie? Daar vind je informatie over hoe wij werken, wie wij zijn. Maar je vindt ook allerlei filmpjes van bijvoorbeeld die kamerleden... die allemaal vertellen wat zij in hun jeugd en kunst oh, en cultuur hebben gedaan. Wat Want luk. we dachten, we draaien het dus om. Um, he, hebben die mensen die nu zeg maar ons land gaan besturen... misschien in hun jeugd iets aan kunst en cultuur gedaan? En, en wat denk je? Ja, allemaal. Ga kijken op die site. Dankjewel Bertien Minko voor deze informatie over het Jeugdcultuurfonds. Na het journaal van drie uur zijn we terug met Opium. Dan onder andere met Richard Groenendijk en Henk van der Meijden... over de musical Jap Jum en Bert van der Veer over TV. Tot zo. Opium. AVO. Radio 1 en de Tweede Kamerverkiezingen 2012. Met elke ochtend een lijsttrekker in het NOS Radio 1 journaal.